met de cyberspace uh, te introduceren. Uh, Heel veel mensen zijn langs al bekend met computerspelletjes. Uh, Hele omgeving waarin men bepaalde handelingen kan verrichten en punten kan halen. Een, een bewegend beeldscherm, zoveel mogelijk flitsende dingetjes en geluiden erbij om uh, je veel in te sukken. Dus Dat zullen lekker in een omgeving te trekken, helemaal in een sfeer te trekken. En ja, daarin een, een, een levenspad te gaan wandelen, handelingen verrichten. En ja, bij spelletjes dan uiteindelijk om punten te behalen of toegang te krijgen tot een nieuw niveau in het spel. En weer nieuwe dingen te ontdekken. Op het ogenblik zijn er een heleboel technologische ontwikkelingen gaande die uh, de aansluiting van mensen op computer uh, veel uh, directer maken. Eén ding wat vrij recent is ontwikkeld is uh, de Data Glove. Dat is een handschoen. Die zit vol met sensoren waarmee helemaal de positie en de, de, de, van een hand en, en al je vingers en de knoken en zo helemaal kan worden bepaald en door de computer kan worden opgenomen. Zodat er uh, gegevens beschikbaar, beschikbaar zijn over waar je je hand hebt en hoe je hem houdt. Uh, de, de eerste experiment die ermee zijn gedaan is om op een beeldscherm van een computer uh, stokjes en glazen en andere leuke voorwerpen zo te kunnen manipuleren. Door op het beeldscherm een tweede hand te tekenen, die precies uh, in de stand staat waarin je eigen hand hebt. Dus dat je met jouw eigen hand, door zo te bewegen, een paar centimeter verderop in je beeldscherm, in wat we dan al een cyberspace noemen, dus objecten kan gaan manipuleren. Een andere recente ontwikkeling is uh, een soort stereotelevisie bij wijze van spreken als een zuignap op je ogen zit. Het is een helm die je opdoet. Daar zitten twee miniatuur kleurentelevisies in. Die aan ieder oog een uh, verschillend beeld kunnen toevoeren. Nou, als die beelden maar vaaglijk verschillend zijn. En uh, zich aan bepaalde regels gehouden. Creëer je diepte. Dus stereoscopisch kunnen zien. Diepte kunnen zien. Wederom met die datakloof erbij. Kan je dan uh, heel realistisch. Dus je eigen hand op televisie zien verschijnen. Omdat je televisies voor je ogen hebt. Zie je de actuele omgeving om je heen niet meer, maar alleen maar datgene waar je in staat. Uh, als medium, als, als rekentuig, zit daar de hele tijd een computer tussen die uh, ja, bepaalde handelingen verricht, waardoor je beelden ziet. Die hele beelden en alles, dat moet op het ogenblik, althans, zo is de gangbare manier om ermee om te gaan, wordt dat bedacht uh, door mensen. Er is een bepaalde groep van handelingen die je mag verrichten. Er zijn bepaalde objecten aanwezig in zo'n cyberspace. Uh, commerciële activiteit bijvoorbeeld is om cyberspace aan te sluiten... ...of in ieder geval die handschoen en die televisies voor je ogen aan te sluiten... ...op commerciële ontwerppakketten. <coughs> Zoals bijvoorbeeld in de architectuur wordt gebruikt... ...dat je een gebouw kan ontwerpen, alle meubels erin kan ontwerpen, helemaal in 3D... En dat dan een klant uh, de gelegenheid wordt geboden om dus dataglove aan te doen waarmee hij dingen kan vastpakken. En die televisieschermjes voor, die zitten in een soort space helmet ofzo. Zich dus door een nog niet bestaande, maar wel al kennelijk al gecreëerde ruimte kan gaan bewegen. Deze ruimte valt, als je erover nadenkt, waanzinnig uit te breiden. Uh, je zou kunnen gaan denken door televisiecamera's te gebruiken, al bestaande ruimtes, dus gewoon hier op aarde of misschien daarbuiten al. Bestaande ruimtes dus naar je toe te brengen. Uh, er zijn dus zo ook weer andere experimenten gedaan van je hebt een helm op je hoofd, wederom met één of twee televisies erin. Je kan je helm bewegen en op een dak van een gebouw bijvoorbeeld... staat een camera precies zo mee te bewegen. Je kan je zonder dat je je fysiek hoeft te verplaatsen... kan je geestelijk op een totaal ander punt terechtkomen en daar waarnemingen doen. In combinatie met de dataglof kan je dus ook al op een andere plek eh, handelingen verrichten. Zelf heb ik zoiets van die, die cyberspace... Ja, tot nog toe wordt die bedacht of kan je, gebruik je daar bestaande dingen voor. Uh, er valt ook een heleboel te zoeken in vervorming en zo. Neem bestaande structuren, vergroot die waanzinnig. Stel je voor je een miniatuurcameraatje hebt die gewoon over je eigen vloer van je kamer beweegt. En ja dat zit dan levensgroot op je ogen uitvergroot. En eventueel heeft dat miniatuurcameraatje een miniatuurhandje waarmee je een miniatuur. ...zoutkorreltjes en andere dingen kan gaan bewegen en manipuleren. Je verplaatst jezelf zo door een heel andere dimensie. Je wordt een stuk kleiner en kan zo je eigen kamer dus opnieuw gaan verkennen. Je krijgt dus ontzag voor de grootte van de grofheid van structuren in je kamer en zo. Je krijgt een heel ander kijk op die ruimte. Er zijn ook andere ruimtes die verkend kunnen worden. Er zijn bijvoorbeeld mathematische ruimtes. Heel erg in opspraak is op het ogenblik het hele gedoe rond fractals. Het creëren van vrij levendige beelden door een oneindige herhaling toe te passen. Dat is een nieuwe methode die is ontwikkeld om dus inderdaad landschappen te creëren die heel erg natuurgetrouw overkomen. Ook al zijn ze mogelijk. ...als onmogelijk te beschouwen. Toch komt het natuurlijk over. Een andere is om uh, bijvoorbeeld uh, ruis daaraan toe te voegen, toevalsfactor. Je kan volgens mij uh, hele interessante kunstmatige ruimtes creëren... ...waarin je dus wederom door televisiekameraatjes en handschoen... ...en eventueel nog verder te bedenken uitbreidingen... ...in heel nauw contact komt met ja, totaal niet bestaande iets... ...wat gewoon ruis is bijvoorbeeld... Of gedeeltelijk ruis die je kanaliseert. Die fractals lijken mij een uh, heel bruikbare uh, methode om ruis om te zetten in, in beelden die voor een mens uh, bruikbaar zijn, interpreteerbaar. Dit zou bezien we uh, eventueel weer vanaf het punt van, van de spelletjes zoals ze nu zijn. Genereren dan een ruimte waarin je gigantisch kan verkennen en waanzinnige indrukken op kan doen. En dan niet meer eh, belust op het halen van punten of het doden van tegenstanders die de hele tijd maar van bovenaf op je neerkomen. Maar gewoon het opdoen van ervaringen. Op zich valt eh, die hele techniek nog verder te verfijnen. Dat je dus zo'n ruimte eventueel gevaarlijk maakt. Je kan je voorstellen dat die dataglof die neemt alleen nog maar eh, de positie op van je hand. Maar je zou er ook allerlei motortjes aan kunnen hangen. Dat gewoon je hand zodra je iets vastpakt dat het tegenkracht geeft. Of erger nog, dat als eh, een waanzinnig sterk iets jouw hand vastgrijpt, dat je vingers mogelijk verbreizeld worden. Dus dat je, je kan heel ver gaan daarmee. Je kan zelf natuurlijk, omdat je de techniek in de hand hebt, daar wel veiligheidsmarges in aanbrengen. Maar je kan zo heel spannende ruimtes gaan creëren waarin je verkenningen doet. Een ander aspect is dat je bijvoorbeeld ook ruimtes sowieso kan gaan betreden die, die geestelijk inspannend zijn. Uh, ik denk dat het heel moeilijk is om daar uh, veiligheidsmarges in te definiëren waarbinnen je kan opereren. Uh, gewoon te ver gaan met iets. Ja, dat bestaat sowieso in het dagelijkse leven al. Uh, je, je kan gek worden bij wijze van spreken of in ieder geval behoorlijk uh, gechoqueerd raken door dingen die je tegenkomt. Ik vind de cyberspace daar wel interessant voor. Ja, het zijn totaal niet bestaande dingen. Het heeft niks te maken met onze dagelijkse realiteit. En geven misschien daarom duidelijker aan eh, waar je gek kan worden en waarom. Het eh, geeft waarschijnlijk indicaties over hoe de hele denkprocessen en, en andere dingen dus gewoon. Eh, integreren met ons dagelijks bestaan en waar dat fout loopt, waar zwakke plekken zitten, waar sterke plekken zitten en mogelijk en dat verwacht ik dan komen er ook plekken tevoorschijn die interessant kunnen worden geacht maar ook gewoon duidelijk de term onverkend kunnen meekrijgen dus daadwerkelijk het ontdekken van nieuwe plekken van onderzoek of in ieder geval waar je enige geestelijke inspanningen in kan verrichten die tot nieuwe inzichten zal leiden MUZIEK Ruis? Uh, ja, dat is alomtegenwoordig. Ruis uh, is volgens mij bijvoorbeeld iets wat gewoon een klinische term kan zijn voor toeval. Uh, ga met een aantal dobbelstenen flink veel gooien en schrijf je getallen op. En je hebt daar op een of andere wijze ruis beschreven. Het is onvoorspelbaar op de heel korte termijn. Ruis wordt voorts ook uh, gebruikt als term voor... Uh, Ongewenste signalen. Heel erg bekend uh, van uh, het audio-gebeuren. Inderdaad signaal-ruisverhouding. Het gaat ervan uit dat er een gewenst signaal is en hoeveel ruis erbij is gekomen op zijn pad door weet ik veel wat van media. Ruis, uh, ondanks dat het uh, behoorlijk toevallig is en, en, en ja, behoorlijk ruist, valt uh, best wel. Uh, het een en ander aan te becijferen, de, de vallen processen van kwantificering op toe te passen. Een van die dingen die uh, al heel gewoon is tegenwoordig in de techniek, is om uh, te kijken met wat voor frequentie dingen ruisen. Uh, ruis is eigenlijk, als het, zoals het dan wordt genoemd, bijvoorbeeld witte ruis is, uh, gedefinieerd als zijnde de aanwezigheid van alle frequenties in even sterke mate. Er zijn verschillende soorten ruis, zoals er is ook roze ruis gedefinieerd. En ik geloof dat het dan uh, een andere definitie wordt toegepast. Namelijk dat er evenveel energie ruis wordt gemaakt in alle frequentiebanden. Nou, ik heb ze ook wel eens uh, nog over uh, andere kleuren ruis horen praten die te maken hebben met hoe elektronen in atomen zitten rond uh, te slingeren. Het feit dat dingen op korte termijn uh, onvoorspelbaar zijn, betekent dus niet dat je er niet aan kan rekenen. Het feit dat je aan ruis kan rekenen, en dus sowieso al zoals we in geluid ruis uh, gewend zijn. Uh, dus al over termen als frequentie en zo kan praten. Dat betekent dat je ruis kan filteren, dat je uh, bepaalde frequentiebanden naar boven kan halen. Nou, dit is op zich in de audio al een heel bekend effect. Zo maak je met een synthesizer, dus een mooie golfslag, het ruisen van de zee en zo. Door gewoon lekker die frequentieband heen en weer te fietsen. Ruis doet zich volgens mij altijd voor. Alles ruist. Uh, ik betrek dit dan vooral op uh, communicatie. En dan bedoel ik communicatie in een behoorlijk wijde zin van het woord. Het, het kan in, in, in visuele aspecten zijn, het kan in het praten zijn. Ruis is altijd aanwezig. Wij mensen hebben behoorlijk geleerd of we hebben het als een onderdeel van onze biologische machine meegekregen... om uh, ...behoorlijk uh, doof te zijn voor ruis en blind. We zijn, heel erg, uh, uh, we zijn er heel erg op gebrand om informatie te halen uit het aanbod van wat we krijgen. Als ik praat met iemand, dan uh, gaat het om de woorden en om de gedachten die worden overgebracht. Er is volgens mij behoorlijk veel ruis aanwezig. Uh, niet noodzakelijk in de term van dat er van buitenaf, bijvoorbeeld bij het spreken, geluid extra is ofzo... Maar de hele processen van interpretatie, het omzetten in woorden en het weer terugzetten in, in gedachten, is uh, ja, behoorlijk onderhevig aan een uh, toevalsfactor, aan hoe iemand zich voelt, aan hoe open die staat voor iets. Deze toevalsfactor vind ik dus wederom ruis. Het uh, <coughs> bepaalt volgens mij in een hevige mate uh, hoe diepgaand communicatie kan wezen. Ook het opslaan van gegevens, bijvoorbeeld het door de tijd heen proberen te dragen van uh, gegevens. doet, Zoals we het dan noemen, het, het deformeren van uh, informatie, het toevoegen van ruis. Het, is, uh, het deformatieproces is, is dus inderdaad dat er informatie langzaamaan afkalft. En erger nog dat er een nieuwe informatie voor in de plaats komt, die uh, daarvoor in de plaats wordt geïnterpreteerd. Het probleem is dat uh, ook in de techniek kamp, kamp men daarmee... Het is heel moeilijk om informatie en ruis te scheiden. Als ze eenmaal bij elkaar zijn gekomen, dan, dan, dan is dat één geworden. Er is kennelijk op mathematisch bewijzen of zo heel moeilijk aan te duiden... of heel moeilijk ja, uit te sorteren wat nou ruis was en wat informatie. Alle informatie is dus kennelijk heel zwaar verwant aan ruis. Het is echt een, het is echt een proces van interpretatie uh, die dat weer doet scheiden en volgens mij tot nog toe ook uitsluitend interpretatie... door mensen tot nog toe. Uh, zelfs al worden de filters gemaakt om ruis weg te halen... zelfs al kan jouw cassette-recorder Dolby aan... En, en Dynamic Noise Limiting. Het is een concept waarop al die systemen werken... wat door mensen is geïntroduceerd van... nou, dit verklaren we ruis en dit niet. Uh, Hi-fi-blaadjes zo kunnen dan ook honderd uitpraten... over tot in hoeverre uh, Dynamic Noise Limiting. Uh, dus de muziek beïnvloedt en welke soorten muziek uh, beïnvloedt. Stel je voor dat je gewoon eens als muziek een, een strand weer eens opneemt met een mooi rollende golfslag. Uh, ja, uh, ik weet niet wat die dynamic noise limiting daarmee gaat doen. Maar ja, qua klank is het een behoorlijk dosis ruis. Uh, ik kan me voorstellen dat die in sommige situaties ook nog heel leuk is om naar te luisteren. Ja, wat voor informatie is dat? En wat voor processen van scheiding wil je nog toepassen daar? Uh, je kan ze volgens mij, en dat is ook weer heel leuk, nog een hele dosis ruis aan toevoegen, zonder dat je die rollende golfslag kwijt bent. Uh, die rollende golfslag is kennelijk behoorlijk ruisbestendig. Het proces van deformatie, dat dus informatie uiteindelijk toch langzaamaan afkalft of verandert, ofzo, ik stel dat dat op alle vlakken plaatsvindt. Uh, bijvoorbeeld gewoon ...in onze hele westerse manieren van denken... ...dat we dingen proberen analytisch te benaderen... Eh, ...op te splitsen in deelgebieden... en daar, daar ...wiskundige formules rond te bedenken... ...ik stel dat onze hele wiskunde... ...gewoon maar één mogelijke is... ...van de velen die er zijn... ...één aspectje uit de waanzinnige ruis... ...die om ons heen hangt... ...dat die dient en gevolgen, ...dus ook een aantal aspecten niet zal kunnen belichten... ...waarvan één is dus ruis... ...en vooral de scheiding van ruis en informatie... Ik denk dat dat op een niveau ligt wat, wat boven onze huidige redeneertechnieken ligt. Ruis is volgens mij ook heel interessant, dat gaf ik al eerder aan, om te gaan verkennen. Ik denk gewoon het feit dat informatie en in ruis zo zwaar verwant zijn, dat er in ruis veel informatie valt te vinden. Wat je daar uiteindelijk mee doet, is wederom geheel afhankelijk van interpretatie, van persoonlijk gevoel, hoe sta je er op het moment dat je daarmee in interactie gaat, hoe sta je er tegenover en dat soort dingen. Het geheel ruist waanzinnig. Ik kan me voorstellen dat het misschien een beetje een cirkelredenering is, dat je compleet losgeslagen kan raken van, van, van ja, wat is interpretatie en dat soort dingen. Voor mezelf eh, heb ik daar weinig last van ofzo. Ik ga er heel erg uit van een stelling van het, dat het niet uitmaakt. Ik ben hier een persoon, ik ben hier een, een stuk, een brokje zelfbewustzijn. Ik weet niet eens of ik een onderdeel ben van een groter zelfbewustzijn. Eh, volgens mij maakt het ook weinig uit. Die ruis valt volgens mij vermaak en ook lering uit te trekken. Vooral omdat het een waanzinnig wijde horizon heeft. Je kan er niet diep genoeg in doordringen ofzo. Er is geen einde aan. Terwijl bijvoorbeeld, dus alles, ja, wederom onze moderne analytische methode van denken en zo, hebben al, en dat hebben een aantal denkers dus al opgebracht, dus al horizon vertoond. Plekken waar grens is van hier voorbij kan niet met huidige technieken worden gedacht. Ruis in communicatie was dus inderdaad van, ja, wij mensen zijn behoorlijk getraind, of zoals ik al zei, we hebben dat misschien in onze biologische machine voor een groot gedeelte meegekregen, in staat om een bepaald soort informatie uit die ruis eh, te filteren, waardoor we een beeld vormen van de omgeving en daarin kunnen optreden, daarin kunnen manipuleren, de zaken enige mate onder controle brengen. Ik geloof zelf heel erg in een... In het bestaan van evenwichten. Die ruis die is zo veelomvattend dat als je op één plek die weet weg te dringen, dat gewoon doordat daar veel aandacht daarheen wordt gestuurd om ruis weg te dringen, dat op andere plekken gewoon des te harder wordt geïntroduceerd. Dat, uh, dat het inderdaad onmogelijk is om, om dat evenwicht te doorbreken, omdat uh, ja, het, hoe moet ik het stellen, groter is dan ons. We zijn er maar een heel vaag en klein onderdeel in. Een zandkorreltje. In de ruis. In de computerwereld er beginnen nu bepaalde technologische grenzen doorbroken te worden. Iedereen die op het ogenblik met computers werkt. en Het meest populaire is op het ogenblik toch wel eh, dingen in de richting van de IBM-PC's en Atari's en Amiga's. Die zie je overal verschijnen. Dit zijn allemaal computers die allemaal volgens één basisconcept zijn opgezet. De zogenaamde Van Neumann-machine. Hij kan maar tegelijk met één kleinigheidje bezig zijn en het maken van programma's bestaat uit het opstapelen en structureren van die kleinigheidjes zodat het bruikbare effecten oplevert. De, de schaalverkleining die aanwezig is gewoon tussen het maken van tekst bijvoorbeeld of het opmaken van tekst met een computer en wat er daadwerkelijk op een heel laag niveau gebeurt die is al vrij gigantisch. Uh, Zo'n computer zit miljoenen instructies per seconde te doorploegen, werkelijk. Als een heel getrouwe machine, maar altijd maar eentje tegelijkertijd. Bij processen waar veel tegelijk gebeurt, zoals bijvoorbeeld beeldherkenning, uh, is men nu overgegaan op uh, andere concepten van computers. Namelijk nou, een computer die nog steeds een heleboel van die kleine deelopdrachtjes kan, maar. Bindt het nu gewoon een, pakken wat weet, honderdduizend aan elkaar. Ligt die uit in een vierkant schaakbordpatroon. Allemaal computertjes naast elkaar. Die met elkaar kunnen communiceren. Die allemaal maar een heel klein programmaatje afdraaien. Eventueel zelfs allemaal hetzelfde programmaatje. Naast elkaar de hele tijd. En een klein beetje communiceren heen en weer. Met dit soort dingen proberen ze nu dingen als beeldherkenning voor elkaar te krijgen. Of op snelle wijze live video te veranderen. De technologische toepassingen zijn dan vooral in de richting van ruimteonderzoek. Dus, uh, je hebt infraroodfoto's en gewone foto's van een stukje van onze aarde, leg die over elkaar en laat 10.000 van die hele kleine computertjes daar even tegelijk zo, iets over zeggen en het plaatje is in zijn geheel alweer getransformeerd naar andere informatie. Eventueel wordt dat nog een keer gedaan door diezelfde computer. Weer terug, wok, nog een stap verder. En zo met een paar stapjes, door één keer ja, dat plaatje door zo'n schaakbord van computers heen en weer te halen... ...kunnen ze vrij snel dus bepaalde effecten teweegbrengen die bepaalde soorten informatie naar boven doen. komen. Dat is één concept waar nu veel mee wordt gewerkt. Dus computers in een vastgesteld patroon aan elkaar hangen. En dan het liefst veel. De term daarvoor is parallel processing. Het naast elkaar ...uit laten voeren van eventueel verschillende, eventueel dezelfde processen. Een ander concept waar ook aan wordt gewerkt... ...maar waar ik niet veel weet heb van de resultaten... ...is dat op een chip, en dan liefst zo groot mogelijk... ...of op een brok elektronica... er zijn gewoon een heleboel poortjes aanwezig... ...die bepaalde functies kunnen verrichten. Maar die hangen niet vast aan elkaar, zoals het wel het geval is in een computer. Maar worden door een proces... Gestuurd. Het proces is een heel amorf iets wat zich door die poortjes heen beweegt en ze aanzet tot nuttige activiteit en op bepaalde manieren op elkaar doet aansluiten. Dit uh, heeft veel uh, weg van wat er in onze hersenen gebeurt. Uh, zijdelings daarmee verwant is ook de term uh, neural networks, dus, uh, netwerken van, van, van neuronen. Ze hebben al een aantal leuke parallellen gevonden tussen hoe ons brein functioneert en hoe ze dat op bepaalde manieren in amorfe computers kunnen terechtstellen. Die niet een vaste structuur hebben, maar hun structuur wijzigen gaandeweg het opbouwen van het programma en het verwerken van informatie. Computers zijn uh, toepasbaar voor ja, wat ik noem ruisonderzoek. Een computer is ja, helaas een behoorlijk rechtlijnig ding het is moeilijk om de ruis uit te trekken. Een van de methodes die wordt gebruikt is om bijvoorbeeld een irrationeel getal te pakken, zoals bijvoorbeeld het getal pi, tot ver achter de komma en daar telkens een bewerking mee uit te voeren. Zodat je weet dat er een patroon ontstaat waarvan de herhalingstermijn heel lang is. Zeg, eens in de paar miljard eh, de revoluties kom je terug op hetzelfde patroon. Met computers, als je puur en alleen computers gebruikt en je probeert er ruis mee te genereren, zit je bijna zeker vast aan een herhaalend patroon. Alleen je kan het zo lang maken dat het voor hetgeen wat jij ermee aan het doen bent, dat je er geen last meer van hebt. Ikzelf uh, ja, ben dus een beetje op, op zoek in de ruis. Ik ben ruis aan het combineren met fractals. En probeer daar op het ogenblik nog visueel materiaal uit te halen. Gewoon op het ogenblik nog gewoon op het vlak van leuke plaatjes creëren. Ik ben op dat vlak het onderzoek nog maar net begonnen. Mijn probleem is dus om de computer snel ruis te laten genereren. Want er is het eigenlijk vrij hevig mee bezig. Ik neig er ook toe om ruis te halen op een, uit een natuurlijke bron. Uh. Transistoren bijvoorbeeld ruisen altijd om die ruis te onttrekken aan een transistor zoals die staat ruisen en dat dan aan de computer toe te voeren via een van de ter beschikking staande ingangen. Ikzelf heb nou het gevoel dat het soort van ruis die je maakt een behoorlijke invloed heeft op uh, wat, wat je uiteindelijke product wordt. Het is al, heel, al aangeduid zo met de rollende golfslag. Ruis wordt gewoon door een filter gehaald wat maar de hele tijd een beetje wordt gevarieerd. En dat geeft dus telkens die andere klankkleur. Echt een... Dat gaat zo, zo door en door, maar het is telkens een iets verschillend soort ruis. In dit geval door uh, er bepaalde aspecten van weg te filteren. De term die daaraan hangt is uh, subtractieve synthese. Ik wil dus ruis maken, die door de computer wordt gebruikt... In eerste instantie ben ik nu nog bezig met ruis door de computer gemaakt. Door dus te, gaan, te laten rekenen aan irrationele getallen. En die ruis, wil, dus nu ben ik bezig met zo snel mogelijk daar een plaatje uit te creëren. Uh, dat project zal uh, misschien over een paar weken dus, uh, dat punt bereiken waarop een behoorlijk tempo kan worden gebouwd. Dat ik met mijn muis die aan de computer hangt mezelf een weg kan sturen door die ruis heen en door de plaatjes die ook weer door een proces van filtering en, en, en andere dingen dus, dus aardige plaatjes oplevert dat ik dat doorheen kan crossen dat ik dan nou, kan zeggen van dit is leuk, ga ik een beetje naar rechts met mijn muis, ja, dat wordt nog steeds leuker en ik ga zoeken ik heb dan alweer een cyberspace gecreëerd, ik kan me daar een weg doorheen banen door een stuurknuppel zoals die uh, muis dan is te bewegen en naar mijn beeldscherm te kijken. Ik heb nog weinig hoogte van hoe ik diezelfde technieken die ik nu voor beeld gebruik ook op geluid zou kunnen toepassen. Misschien is het al zo dat sinds het tijdperk van de analoge synthesizer dat al behoorlijk uitputtend is onderzocht. Dat, dat, dat weet ik niet of daar iets nieuws uit valt te halen. Omdat ik een combinatie gebruik van fractals en ruis. De fractals zijn dingen die zijn gebaseerd voornamelijk op uh, verkleining en, en, en terug te laten komen van een patroon. En dan moet je vooral denken aan hoe een sneeuwvlok is opgebouwd. Als je daar met een microscoop naar gaat kijken, of met een vergrootglas, vind je daar een structuur in. Dan ga je dieper kijken, dan vind je steeds dezelfde structuur, alleen op een kleiner formaat. Dan vind je steeds hetzelfde terug. Die combinatie vind ik dus heel interessant om daar uh, plaatjes mee te creëren. De nieuwere soorten computers die ze nu aan het ontwikkelen zijn eh, beloven voor dit soort onderzoek, voor, voor dit soort eh, gedoe, heel erg snelle machines te kunnen <coughs> genereren. Waar je echt een totaal bewegend beeld kan genereren. Zodat je de factor tijd eh, in elkaar aan het drukken bent. Dat je echt, er ontstaat een speelfilm, ook al doe je niks. En als je gaat bewegen heb je er ook weer bepaalde invloeden op. Ruis heeft namelijk nou de grappige eigenschap dat zelfs als je het gaat uitvergroten en het steeds verder uitvergroot, blijf je alleen maar ruis zien. Tenzij het van een, ja, nou zoals ik het dan omschrijf, een slechte bron hebt, dat je ineens pokje bij de structuur komt van de bron waarmee je de ruis gegenereerd. Dit is het probleem dus door met ruis laten genereren door een computer. Daar is een bodemgrens waar het niet meer ruist, maar waar je dus ja, de herhaling terugvindt. Terwijl ruis wat uit warmte komt, zoals dat gebeurt bij een ruisende transistor, is, uh, ja, daar, daar vind je geen herhaling in. Je kan er wel weer uh, dingen aan kwantificeren, gewoon hoeveel ruis er aanwezig is in bepaalde frequentiebanden en zo, maar die herhaling is afwezig. Dus ik denk dat dat gewoon veel interessanter is als een bron om mijn computer mee te voeden, om die plaatjes te genereren. De stortvloed aan informatie wordt natuurlijk hevig. Het wordt meer uh, de belevenis die dan interessant wordt dan de, het uiteindelijke product wat ge, uh, gemaakt wordt. Het uiteindelijke product, als ik op zo'n manier te werk ga, is namelijk niet meer herhaalbaar. Het, het, het is vluchtig. Je maakt het, het is daarheen geruisd en ik kan het niet opnieuw maken, tenzij ik het heb opgeslagen. Of tenzij ik met computerruis heb gegenereerd en de hele beginsituatie heb gedefinieerd. En weer van precies die beginsituatie uitga, kan ik het opnieuw afspelen. Ik heb weinig interesse in het uh, opslaan van een situatie en, en het steeds opnieuw kunnen afspelen. Ik, ik Ikzelf ben veel meer geïnteresseerd om dus die beleving mee te maken. Om eens dus te kijken hoe die ruis dan op mij uh, ja, zijn effecten heeft en wat ik daarin kan vinden. zelf ben nu heel erg bezig dus met de computer uh, die verschillende ruimtes van ruis en fractals bij elkaar te verkennen. En dan om sferen uh, op te doen, om impressies op te doen. Op zich is dat gewoon omdat ik zelf vanuit mijn, mijn, mijn jeugd en mijn geschiedenis en mijn interesses heel erg uh, diepe kennis heb van computers. Ik kan daarmee omgaan en ik, kan daar, ik heb daar gigantische fantasieën bij met wat van nee. dingen ik kan doen daarmee. Ik wil wel heel duidelijk stellen dat voor het creëren van uh, sferen en voor dus, uh, emoties opwekken en het meemaken van belevenissen, dat die computer helemaal niet nodig is. Uh, zelf ben ik actief in het artbureau. Wij maken heel erg sterk gebruik van het afval van uh, die, die, die, die technische maatschappij. Op het ogenblik maken computers gigantische ontwikkelingen door. En sowieso allerlei techniek. Ik bedoel, een platenspeler is al behoorlijk ouderwets aan het worden. Laat staan een spoelenrecorder of zoiets. Die dingen die komen allemaal vrij. Die, die, die vind je letterlijk bij het vuil aan de straat. Ik heb daar al computers gevonden. Ik heb daar al complete stereo installaties gevonden. En die dingen doen het uitstekend. Bij het artbureau zijn we dan een verzameling van artiesten die daar sferen mee willen gaan creëren. Een omgeving opzetten en datgeen wat wij dus vinden als afval van de maatschappij. Dus weer opnieuw in gebruik te stellen en eventueel een nieuw gebruik toekennen. Uh, we zijn heel duidelijk en heel bewust bezig om allerlei dingen die we vinden, uh, om er waarde aan toe te voegen. Uh, wijzigen apparaturen, we bouwen onze eigen snufjes erbij in, waardoor ze ineens een geintje meer kunnen uh, dit is op zich al een vorm van creativiteit die gewoon heel leuk is om in apparaten te steken en om dus nieuwe effecten te creëren. En eens in de tijd bundelt dat zich tezamen tot een performance. Dus inderdaad dat we een demonstratie geven van wat er allemaal mogelijk is met al die oude apparaturen. Um, hier in mijn eigen kamer bevindt zich een groot gedeelte van de apparaturen die door Arburo worden hergebruikt. Op het ogenblik is het voornamelijk nog een heleboel stapels in de rekken van echt allerlei heel ouderwetse apparaturen. Waaronder een aantal dingen die uh, vroeger als heel waardevol en heel super technisch uh, werden beschouwd. Dingen die vroeger in een laboratorium stonden. Uh, hier heb ik uh, bijvoorbeeld ook een, een zwart-wit uh, videorecorder in de tijden dat daar nog heen werd uitgezonden. Het is een, een brok-techniek die vroeger een gigantische status had. Dat stond bij de NOS als het ware. En daarmee werd de televisie gemaakt, weet je, onze Nederland 1 of ons Nederland, ons enige net toen. Die dingen, die doen het nog steeds, die zijn op gang te brengen en doen nog steeds televisie maken. Een behoorlijk heftig medium, ondanks dat het nog zwart-wit is, ondanks dat het aan technische beperkingen onderhevig is, in vergelijking met onze huidige tijd. Echter, die apparaten hebben een soort simpelheid over zich, die zich vaak uh, heel goed lenen tot inzetten. Uh, we kunnen wel streven naar de extra, uh, definitie extra, beter, meer, uh, hi-fi, stereo, quadro, maar het hoeft er allemaal niet. Een van mijn beste voorbeelden is het hoofdcomputersysteem van het artbureau. Ik heb hier zo'n uh, computer en die gebruiken wij dagelijks dus om onze dingen op te doen voor het artbureau, variërend van administratie en dan vooral veel ook het schrijfwerk. Dat is een zogenaamde CPM-computer. CPM is een operating system zoals het heet, een bedrijfssysteem waarmee een computer kan worden bestuurd. Het is de directe voorloper van het nu heel gangbare MS-DOS, wat op alle IBM-computers draait die je overal in de bedrijven vindt. Deze computer eh, werkt met CPM, een, een operating system dat slechts zes commando's kent. Dat is heel weinig, alleen het voordeel... En ik moet erbij eventjes zeggen dat ook de chips die erin zitten gewoon veel trager zijn dan wat je nu tegenkomt in uh, pc's. Het voordeel is, door zijn simpelheid kan je een aantal dingen minder. Ik kan geen mooie plaatjes hiermee toveren. Ik kan alleen maar lettertjes op mijn scherm krijgen. Ik kan hiermee sneller werken dan met de huidige MS-DOS-machines. Als ik besluit van ik ga nu een brief schrijven, dan zet ik mijn computer aan. En binnen een seconde of drie ben ik bezig met het schrijven van die brief. Op de tegenwoordige computers, MS-DOS-machines, vind je dat je sowieso al een half minuut aan het wachten bent voordat de zaak is opgestart. Het is allemaal sneller geworden, het is allemaal groter geworden, je hebt meer geheugen in je computer, andere dingen. Maar het wordt allemaal opgeslokt door het concept van een operating system. Een ding wat je moet bewaken en zorgen dat je als gebruiker de computer goed kan gebruiken. De tegenwoordige ontwikkeling is dat je steeds meer commando's kan uitvoeren... Ik zelf uh, beschouw dat als een toename van de chaos die je ziet als je met een computer bezig gaat. Een, eventueel een extra ruis gewoon, die je als gebruiker op je af ziet komen. Meer, weet je, uh, mooier beelden, sneller, maar het werkt niet beter. Het ArtBureau doet dus aan het recyclen van oude apparaturen. En door mijn uh, interesses is het bij mijn omgeving vooral computers. We zijn hier ook weer bezig met het in gebruik nemen van oude 8-inch drives. Iets wat totaal verouderde technologie is, maar allereerst leuk om te verkennen. En ten tweede, spot goedkoop. Het ligt gratis langs de weg. Ja, rekkenvol. We gaan zo steeds door en we proberen hier en daar een extra schakelaar of knopje erin te vreutelen. Om dus extra functies aan die apparaten te ontlenen. Uh, ook dingetjes, walkmans, heel goed voorbeeld. Dat is nu echt zoiets dat koop je en na een jaar gooi je het weer weg, want hij is versleten. Het, het zijn dingen waar de onderdelen in zitten... of als geheel als machine nog zeer inzetbaar zijn. Al gebruik je het maar om er een cassette-loop in te zetten... met wat geluid en het maakt niet uit hoe vervormd het wordt... als het maar bromt en doet. Hetzelfde hier met kleurentelevisies, Die ben ik nu aan het ombouwen tot monitoren. Ik kan dat doen door het onderdeel wat meestal kapot gaat... dat heb ik dan niet meer nodig. De afstem-eenheid waarmee je een zender uit de lucht pikt... sloop ik eruit, dat heb ik niet meer nodig. En als het eerste dat kapot gaat... Ik gebruik hem direct als monitor, ik kan mijn computer erin prikken, ik kan een videorecorder erin prikken en ik kan ook andere schakelingen eraan hangen die leuke plaatjes genereren. Uh, hier vonden we ook een uh, mooie ouderwetse zwart-wit portable videorecorder. Eentje die neemt video op, zwart-wit, op bandrecorderspoelen. spoelen. Gewoon die stapels bandrecorder spoelen die iedereen heeft en nooit gebruikt omdat ze gewoon te moeilijk zijn om te hanteren. En cassettes en cd's zijn lekkerder. Die passen hier op een machine die ja, naar mijn schatting toch op zijn minst 15 jaar geleden of zo uh, in gebruik was. Die gewoon daar video op neerzet. Iets wat je nu gewoon niet meer terugziet. Je moet nu duurdere apparaten kopen met duurdere materiaalverbruik. En dan krijg je wel zwaar kleur en je krijgt stereo erbij. Maar hetgeen waar het om gaat, dus het vastleggen van beelden, kan ik doen met veel goedkopere apparaturen. Uh, veel meetapparaturen, ontvangers en andere dingen die. Uh... <coughs> We dus zo uh, in de loop der tijden hebben verzameld. Natuurlijk is dat niet het enige wat we doen. We maken ook zelf uh, dus, dus apparaturen die geheel en al ons eigen brein zijn ontsproten. Dus gewoon van de bodem af aan opbouwen. En daarbij concentreren we ons vooral op nieuwe bedieningsorganen. Hoe uh, kan je een apparaat of een hele omgeving, een hele performance situatie ofzo besturen live zonder dat je controle kwijtraakt. En dat is dus wederom in de richting waar ik mijn verhaal mee begon... met apparaten die veel beter en veel omvattender... kunnen vastleggen hoe je je handen beweegt en dat soort dingen. Data Glove zal er uiteindelijk ook veel mee te maken krijgen in onze sferen. Maar we proberen wel een integratie tot stand te brengen... tussen heel oude wetse dingen en heel nieuwe. Het is overbodig om alleen maar het modernste te hebben. aspect van het reizen door sferen, door, zoals ik zelf, door plaatjes in computeromgeving. Uh, <coughs> ik probeer met art bureau, dus met performances uh, te genereren. Wij nodigen mensen uit naar een performance te komen en in te stappen en we gaan op pad. We hebben daarbij vooral ontdekt dat uh, sferen heel belangrijk zijn. Het is een uh, manier van informatieoverdracht. Die erg ruisbestendig is. Uh, sferen kan je heel makkelijk op, op mensen, op hun geest leggen. Dat penetreert makkelijk. Veel makkelijker dan gesproken woord of, of muziek of dat soort dingen. Hoewel muziek al heel erg verwant wordt aan sferen. Bij die performances uh, hebben we een aantal problemen in de zin van we kunnen heel ver gaan. We, we staan ook intensiteit voor. We willen heel ver gaan. We willen mensen een waanzinnig verre reis laten maken. En of je dat ver nou in termen van diep of hard of wat dan ook wil omzetten. Dat, dat, dat verschilt per performance en zo. We hebben daar natuurlijk wat wrijving wat, wat met morele aspecten. Er zijn gewoon technieken tot onze beschikking die eventueel gevaarlijk kunnen zijn. Uh, we gebruiken bijvoorbeeld hard geluid. Uh, ik acht het nog. Te doen. Ik bedoel, iemand kan zelf al vingers in zijn oren stoppen als het eventjes te veel wordt. Er zijn ook aspecten aan geluid die ronduit gevaarlijk zijn. Uh, je kan geluid van onhoorbare hoogtes gebruiken, toonhoogtes, vooral de lage tonen, die daadwerkelijk in staat zijn om delen van je lichaam kapot te maken. Dat, dat soort dingen proberen we dus ook expliciet te vermijden. Het is geen zins de bedoeling om, om dus, uh, fysiek geweld aan te doen. We proberen ook, kost wat het kost, negativiteit ofzo te vermijden. We achten het eigenlijk een ieders verantwoordelijkheid, ook de jouwe, om negativiteit te vermijden. Hoe meer een ieder in de wereld dat doet, en dan wij dus ook bij onze performances, hoe beter een ieder zich zal voelen. Het ruimtereizen, zoals wij dat doen, kan een behoorlijk individuele aangelegenheid zijn. Ook als je in een performance van ons staat, sta je daar behoorlijk op je eentje, omdat wij met veel sensorisch geweld, zoals dat noemen, echt gewoon je volledig in beslag proberen te nemen. Ik, ik tip dus aan, je hebt een zekere eigen verantwoordelijkheid daar, om te zorgen dat, dat je niet problemen krijgt. En wij hebben een waanzinnige verantwoordelijkheid om geen onzichtbare uh, dingen te maken die schadelijk voor je kunnen zijn. Ook iets wat valt te noemen is bijvoorbeeld sterke elektrische velden, magnetische velden. Het heeft effecten op het menselijk lichaam. Zelfs wij weten niet hoe erg. Dus proberen we dat te vermijden. Of op zijn minst, misschien dat het ook nog eens voorkomt, dat we een gevaarlijke performance maken. Met een waarschuwing van tevoren. Dat je zelf kunde moet toepassen om er doorheen te komen. Uh, wij van het artbureau zijn vrij individueel met allerlei deelgebieden bezig. Ik ben een beetje de elektronicus. Iemand anders is een beetje de geluidsonderzoeker. Uh, andere mensen zijn weer met totaal andere aspecten bezig die al dan niet uh, erg kunstgerelateerd zijn in, in de traditionele zin van het woord we plegen veel eigen onderzoek we zijn ook niet erg aangesloten bij, bij, bij bestaande culturele stromingen we zijn niet erg ingetuned erop. Ja, er zijn impulsen die we ontvangen maar op de een of andere wijze doen we graag onze eigen dingen het heeft als effect dat we sommige dingen doen die al heel oud zijn of al al zijn gedaan. Dit, dit, dit commentaar hoor ik heel vaak van, ah dat is al lang al gedaan. Ik heb er ook een soort standaard antwoord voor klaar liggen. Van, het is prima dat het is gedaan, maar als ik het nu weer doe, kan iemand het meemaken. En die iemand is in eerste instantie mijzelf, maar ook in andere instantie andere mensen. Ik kan erover vertellen, ik kan er verder over uitweiden. Ik voel mezelf uh, niet onderdeel van een al bestaande stroming of zoiets. Het, uh, het gaat erg uh, ja, op berust. Gewoon wat ik meemaak, wat ik meekrijg. Ja, ikzelf dus vooral uit technische hoek. Ik maak daar mijn fantasieën bij. En ik onderzoek bepaalde aspecten daarvan. Ik kan ook niet alles uh, onderzoeken. En ik heb daar... Een, heel leuk pad ingevonden. Ik, ik ben gewoon lekker ermee bezig. Ik voel ook geen noodzaak om me aan te sluiten of betrokken te voelen bij een stroming. Uh, vaak hoor je ook wel over negativiteit en dat soort dingen. Nou, dat tip ik dus net al aan. Van, ik vind het en ieders verantwoordelijkheid om zo positief mogelijk te zijn en die, die positiviteit uit te stralen. Uh, gewoon kijk naar de wereld om je heen en iedereen zal klagen. Iedereen zal zeggen dat het een puinhoop en een chaos is. En er is maar één obvious way of je ze weg er weer uit positief te weer gaan, zorgen dat het uitstraalt naar je omgeving deze positieve uitstraling wil ik dus ook hebben in performances en zo ondanks dat het dus heel zwaar is wat we doen en ja dus bij wijze van spreken je, je sensoren dichtdrukt of zo is het daadwerkelijk om je lekker aan de hand te nemen om even een leuke spannende reis mee te maken en niet om je daar daar daar totaal depressief of zo eh, van te maken of dat soort dingen ik kan me voorstellen dat op sommige mensen dat effect zal hebben, omdat ze die intensiteit niet uh, mee bekend zijn. Maar ik vind intensiteit uh, duidelijk niet verwant aan, aan dus negativiteit. Volgens mij vallen er heel intense ervaringen te doen die heel positieve uitwerkingen hebben. Het is een belevenis, het is iets nieuws, het voegt toe aan je waarden. Ik kan misschien een mooie afsluiter zeggen van ik protesteer ook krachtig tegen de negativiteit. En mijn protest bestaat dan niet uit afbraak, maar liever uit het opbouwen van dus nieuwe en positieve dingen.